In Rotterdam hebben drie mannen een medewerker van de RIT mishandeld. Dat gebeurde op een metrostation. De medewerker van het vervoersbedrijf sprak het groepje mannen aan... omdat ze geen kaartjes hadden gekocht voor de metro. Ze weigerden daarna alsnog een kaartje te kopen... en mochten daarom de metro niet in. De drie mishandelden de controleur en gooiden drank over hem heen. Volgens de politie zijn er flinke klappen uitgedeeld... maar hoefde de controleur niet naar het ziekenhuis. Een van de daders, een 25-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De anderen zijn gevlucht. De medewerker van de RIT heeft aangifte gedaan bij de politie. Het weer vannacht vrijwel overal droog. Overdag eerst ook nog overwegend droog en regelmatig zon. In de middag buien tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Als Astrid de Jong. 0800 1121, dat is het nummer om mensen samen te brengen vannacht. Mensen met vragen, mensen met antwoorden. Iedereen gewoon bellen 0800 1121. Mailen mag ook Nachtsusterapje omroepmax.nl. Twitter kan via het Nachtsuster. En uh, meechatten kan via www.nachtsuster.net en daar is ook een lijstje te vinden van de vragen. De vraag van Ad is nog niet beantwoord over de appelbomen. Uh, de verticale takken hebben bladknoppen, de horizontale fruitknoppen. En Ad wil graag weten waarom dat is. Tom die vroeg dus net hoe het kan dat een drummer tegelijkertijd kan uh, drummen... en dan moeilijke partijen en zingen. En daar had ik dus uh, net eventjes... Uh, um nou, uh, uh, Mark, nee, niet Mark, nee, Erik, nee, niet Erik. Nou ja, ik sprak daar net uh, iemand over en uh, uh, die zei dat we eens naar Vitesse moesten gaan luisteren. Dat gaan we zo even doen. Maar eerst nog even Adils vraag. Die wil graag weten of er we mensen zijn die ooit iets bij Telcel hebben gekocht en hoe dat bevallen is. 0800-1121. Marianne wil weten hoe het zit met oude heipalen. Dus als bijvoorbeeld een flat wordt afgebroken, wat gebeurt er dan met de heipalen? 0800-1121. En Erik die had het over dat spul, jaren 70, jaren 80. Dat groene spul in een potje dat zo tussen je vingers doorliep. Slijm of slimy noemden we, noemden we dat. Waar was dat van gemaakt, wil hij graag weten? 0800-1121. En dan nu het advies, hè? Vitesse. Nou, dat is niet zo moeilijk. Die hebben we wel in de computer staan. En terecht natuurlijk. Leuk beentje. Rosalyn is dit. 0800-1121. Mm -hmm. Mark was het. He, die kwam met het advies om eens hiernaar te luisteren. Qua drummen en zingen tegelijk. Vitesse was het. En Roselin. 0800-1121. Jan. Hey hallo, goeienacht. Ha hallo. Ja, die meneer die heeft een klein beetje het gras van mijn voeten weggemaaid met zijn antwoord over het drum. Want ben jij ook al een drumzanger? Nou, ik ben een drumzanger, puur zang. <laughs> of een drumzanger puur drum? Puur zang, puur ja. Drumzang. ja. Want, vertel eens, hoe is dat Want, ontstaan? Vertel. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is ontstaan, dat zul je niet geloven. Op de toiletdeur van mijn opa en oma. Daar zat je te drummen? Daar zat ik te drummen met mijn vingers. Zoals dit. Dit horen? Ja, heel goed zelfs. Nou. En dan... Ja, mijn, mijn, mijn, mijn stuur van mijn vrachtwagen is ook een drumstel. Dat sla ik regelmatig bijna kapot. Hoe komt het dat de vrachtwagenchauffeurs ook uh, uh, zingende drummers of drummende zangers zijn? Nee, nee, nee. nee, bij mij is het gekomen als kind zijn. Ik heb altijd getrommeld overal. Mijn, mijn, mijn ouders dachten dat ik uh, op was van de zenuwen, maar het was, was gewoon drummen. En die, die meneer die die vraag stelde, die kan ik één advies geven. Ga op les. Ja, hè? Ga op les. Zeker weten. Want als je op les gaat... Dan ga je je drumstel pas waarderen. Dan kun je alles uit je drumstel halen wat er uit te halen valt. Want dan leer je ook een bepaalde techniek. Ja. En als je techniek hebt, het is een, een, een, een deel techniek, het is een deel uh, liefde voor het, voor het drummen en het is ook een deel aanleg. En het is ook een deel, ja, musicaliteit. En als je dat hebt, en dan in combinatie met een leuke zangstem, dan kun je alles, dan, dan is het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, nou dat, is, uh, dat klinkt heel logisch. Want volgens mij is het, moet je puur routine opbouwen in het drummen. Ja. Maar um, uh, ik snap nu het, het trommelen, snap ik. Maar op een gegeven moment ben je erbij gaan zingen. Op een gegeven moment ben ik erbij gaan zingen. Meer, meer of meer noodgedwongen. Uh, en ik, uh, ik heb een soort een, een, een, een, een, een natuurlijke aanleg om tweede stem te pakken. Ah. En uh, dat is uh, een paar jaar, jaar of vijf, zes is dat uh, redelijk succesvol geweest in een, uh, ja, een top 40 band. Een uh, kofferbeentje? Ja, een kofferbeentje. Oh, leuk. En nu niet meer? Nee, nu niet meer. Geen tijd meer, hè. Uh, zin te onderhouden en uh, Geen ja, regelmaat. moet je rijden voor je ja. En in de muziek is het uh, moeilijk, mo moeilijk om, om je boterham te verdienen, hoor. Je moet echt uh, van hele goede huizen komen. Om, uh, en je moet ook een beetje deelgeluk deel geluk hebben om, om je, je brood te kunnen verdienen... en om gewoon ja, leuk te kunnen werken. Ja, dat ja, nee, is allemaal waar. Ja. Nou, ik was toch blij dat je er even was, hoor, Jan. Nou fijn, maar ik ben er nog steeds, want ik bel eigenlijk ook met een vraag. Want daar ja. had ik eigenlijk ook voor gebeld. Ja. Ik zit met een dringende vraag. Ik wil ja. een website bouwen. Ja. En ik wil vragen of dat er een luisteraar is die mij daarmee kan helpen. Maar je zegt eerst zeg je tegen iemand die een vraag heeft over drummen en zingen, zeg je ga op cursus. Ja. En zelf wil je dat iemand anders een website voor je gaat bouwen. Nou, daar wil ik wel mee helpen. <laughs> ik heb totaal geen bestand van computers. <laughs> Maar je... en, ik wil er niet te lang, en ik wil er niet te lang mee wachten. Ik zou dat wel graag op korte termijn gerealiseerd hebben. Ik zal je ook vertellen waarom. Het is een klein beetje maatschappelijk belang ja. uh, waarom ik de website wil bouwen. Ik wil namelijk met die website bewerkstelligen dat er steeds minder mensen gebruik hoeven te maken van de voedselbank. Oh, wat een goed ja. idee. Uh, ja, en uh, ik heb het idee, uh, kijk ik werk s'nachts, dus ik kan, uh, ik kan niet dagdromen, dus ik droom overdag. Maar ik droom s'nachts ook wel eens ooit, uh, ik, ik, ik, ik verzink wel eens ooit in gedachten. En dan denk ik van uh, onze regering die al wekenlang in het kashuis bezig is om, uh, om allerlei bezuinigingen door te voeren. Nog bovenop de bezuinigingen die ze al hebben ingesteld. Heb ik zoiets van, uh, ze zullen het ongetwijfeld goed bedoelen met ons land, maar ik vind dat ze het nogal een beetje raar, uh, raar laten zien. En daarom dacht ik van uh, waarom lossen we het met elkaar niet op, zoals de mensen vroeger in de jaren 50 in de crisis ook elkaar hielpen. Ja. En dat zou ik uh, nou met een, een website, een soort van supermarktplaats, zou ik dat uh, kunnen bewerkstelligen. Maar een supermarktplaats, maar wat, hoe, hoe moet het dan precies? Dan bied je aan als je eten hebt. Nou, dat zal ik je vertellen. Ik, ik ben bereid, uh, omdat ik heb vroeger ook aan de onderkant van de samenleving gehangen en ik heb ook uh, uh, moeten vechten voor mijn centen. En ik heb ook wel zo'n droog brood moeten eten. En nou, ik ben bereid bijvoorbeeld uh, om, om één keer in de maand, een, ik, noem maar, ik noem maar een zijstraat, een, een, een bijstandsmoeder met, met één of twee, drie kinderen, om die uh, mee naar de winkel te nemen en om daar, super, super, om daar boodschappen mee te doen. En uh, voor een hele maand. Bijvoorbeeld shampoo en, en doucheschuim en, en toiletpapier en al van dat soort dingen. Daar ben ik toe bereid. Kijk, en als er nou meer mensen zijn die dat willen, dan kunnen we elkaar op de website kunnen we elkaar ontmoeten. Dan heb je zo'n vragen en aanbod. En dan denk ik nog een stapje verder van, uh, er zal misschien best wel iemand bereid zijn om bijvoorbeeld een, een, een, een, een zwempasport toe uh, te betalen... ...voor uh, twee kinderen van een bijstandsmoeder of van een bijstandsvader, mijn pa. Er zal ook misschien best wel iemand bereid zijn om bijvoorbeeld een pianoles te betalen. Ja. En uh, dan, dan krijg je een soort van behoefte en aanbod. Kijk, en als je dat in een bepaalde postcode houdt... maar je kunt het ook landelijk zien... en als je, al die post en als je dan een beetje binnen je eigen buurt gaat... Dan, dan, ja, dan, kom, dan, dan komt die, die, die, die, die, die anonieme armoede een beetje, ja, een beetje op een zijspoor te staan. Dus dan helpen we elkaar een beetje, ja, een beetje verder, zou ik maar zeggen. Nou, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig, Jan. Alleen, ik ben bang dat die website van jou... dat dat wel echt een hele... Uh, intensieve klus is. Ja, daar dat ben ik van overtuigd. En daarom denk ik van, misschien dat er iemand uh, is die, die mij een tip kan geven in welke richting dat ik moet gaan zoeken om om iemand te vinden die, want je kunt, het ook een soort van, je kunt het ook bijvoorbeeld commercieel maken, dat je bijvoorbeeld links en rechts wat reclame erop zet, en dat je daar, daarvan wat sponsorgeld krijgt, en dat je daarvan ook weer iemand kan helpen. Ja. Ik wil zeggen, dat, dat, dat, het moet toch gewoon te realiseren zijn, dat we elkaar bij die voedselbank weghouden, want de voedselbank krijgt steeds minder uh, aanvoer van winkels en van, van, van mensen om uit te geven, maar ze krijgen steeds meer aanvraag om, om, ja, om voedselpakketten te, te, te verstrekken. Ja, ja, ja, maar het is, het, is, het is wel heel intensief. Is dit niet op een Facebook-pagina te realiseren? Dat weet ik niet, want ik zit niet op Facebook, ik zit niet op huis. Want ik zeg al, ik ben niet opgevoed met computers. Ik ben opgevoed met een telraam en met zo'n. Zo een ding waar een balletje doorheen liep met van die belletjes op het laatste. Dus ik, ik, ik, computers heb ik eh, vrij weinig verstand van. Ja. Maar ik zou, ik zou bijvoorbeeld een soort van marktplaats. Dat zou een ja. mooi idee zijn: van vraag en aanbod. Hè, van waar is behoefte aan? En dan kun je op die site kun je kijken: van nou, er is behoefte daaraan, behoefte daaraan. Maar je nee, kunt ik, snap het, ik snap het idee, Jan. En ik juich het ja. ook heel erg toe. Maar, marktplaats, zeg maar een nieuw soort uh, marktplaatsachtige website maken. Dat gaat iemand echt weken kosten. En dat ja, ook nog ja. bijhouden en dat soort dingen. Dus dat, dat is bijna een baan, zeg maar, voor iemand. Dus dat, uh, uh, dat wordt heel lastig om daar iemand voor te vinden. Maar misschien is er iemand met een beetje kijk op dit soort zaken die iets verder kan helpen. Want ja. nu heb je eigenlijk het idee alleen iemand anders moeten doen. Ja. En dat is. Uh... Ja, nou ja, goed, ik, ik wil er wel mee helpen, daar ja. gaat het mij niet over uit. Maar het gaat er mij over uit van er zijn genoeg mensen, ook die nu op dit moment luisteren volgens mij. Er zijn genoeg mensen die bereid zijn om bijvoorbeeld één keer in de maand, net zoals ik nou ook één keer in de maand bereid ben, om, om bijvoorbeeld met iemand boodschappen te gaan doen. Ja, maar dan ben je er nog niet. Want dan heb je die site, maar dan moet je ook nog bekendheid aan die site geven. Ja, maar die krijg je vanzelf. Want ik nee, die, die krijg niet vanzelf. Als het, als het zich als een olievlek verspreidt over het land, ja. dan, dan, is de, dan is de reclame die jij op dit moment begint met maken, die is, die is zo verspreid. Dat, dat, dat, er hoeft maar iemand te zeggen, kijk, wat, als er iemand bijvoorbeeld een probleem heeft en hart van Nederland wordt ingeschakeld, er hoeft maar iemand rug, uh, uh, lucht van te krijgen en hart van Nederland staat zo op je stoel. Ja, ja. Hè? Nou, dus ik hoop ik het Jan, handen? maar misschien is, ja. er iemand die, uh, misschien is er iemand die nog wel een paar uurtjes over heeft die daar handig in is en die zegt van nou, als we het zo en zo aanpakken, dan moet dat te doen zijn. Laat diegene even bellen naar 0800 1121 ja. en dan uh, zou het mooi zijn als het uh, project van de grond komt Jan. Ja, dan had ik nog een klein nevenvraagje Ach, als dat ja. Een heel kleintje. Ja. Wat, waar komt dit juttemus vandaan? Dat is geen klein vraagje, dat is gewoon een elementaire, dat is een A-vraag. Dat is een A-vraag. Maar dan, dat, dat is eigenlijk een beetje, ook een beetje geënt op de vraag die ik, vond, die ik dus, dus heb gesteld heb van, ik hoop niet dat het tot Sint Juttemus duurt totdat, nee, totdat we dat op dat de grond hadden ik. kunnen krijgen. Ja. Want uh, ik heb zoiets van, uh, toen, ik, uh, toen ik nodig had, zou ik maar zeggen, toen, toen, toen was er niemand en toen dacht ik van, als ik dadelijk, ja, boven Jan ben, om met mijn naam dan maar te spreken, dan denk ik van dan ga ik mensen helpen. Maar je moet natuurlijk wel die, die mensen uit de anonimiteit proberen te halen op een of andere manier. Ja. En dat dacht ik dan met een website wel te realiseren was. Nee, het is, uh, het is heel mooi bedacht. Maar ik, ik, ik, uh, ik zie wat haken en ogen, maar misschien zie ik te veel beer op de weg. Ja, dat hoop ik. Ja, dus uh, wie weet dat er iemand belt en zegt: van, Nou, dat vind ik een goed idee, daar wil ik wel wat energie in steken. 0800 1121. En als iemand weet waar Sint-Jutemus vandaan komt, bel dan ook even. Dankjewel, Jan. Oké, okay, Goeie dan. rit, hè? Doei doei. Doeg. Rick? Ja, goeienacht, Astrid. Ja, ik inderdaad. Ja. Dag, Rick. Hallo, alles goed in Kampen? Ja, hoor. Hoe is het met jou? Ja. Ja, ook, ja, ja. ik heb nog in een oude sigarenfabriek uh, gewoond vandaag. Heerlijk? Oh, dat is leuk wonen. Ja. Ja. De Hofstraat, zeg ik uit mijn hoofd. De Hofstraat, ja, de, ja. Ja, de Marktgang heette net. Ja. Oh, dat zei je uh, nou, daar, oké. Okay. Ja, en die tijd dat, uh, dat het nieuwe brug kwam met die mooie gouden wielen, zeg maar. Ja. Toen gewoon ik daar. Kijk, een ja, stukje. Ik een, een opmerking voor uh, Erik. Ja. Uh, want volgens mij bedoelen jullie smurpersnot. Nee. Smurfersnot? Nee, smurversnot dat is zeep in een plastic zakje. Ah, oké. Okay. Ja, nee, dan, dan zit ik ernaast, dan zit ik ernaast. Daar hebben we het ook over gehad, dat is wel waar, maar we, hadden, we hebben het echt over zo'n potje. Ja, ik, ik weet wat je bedoelt. Maar ik, ik dacht dat we dat ook smurversnot noemden, maar ja. volgens mij heb je toch wel gelijk, Ja, dat in een, in een plastic zakje, dat, dat is smurfersnot. Ja, en dat spul dat de ja. slijm, of slimy, maar zoiets. Ja, ja slijm. Ja. Ja. Maar nou, ik ja. belde voor een vraag. Ja. Uh, het is best wel een beetje een ingewikkelde vraag. Dus ik probeer hem uh, helder te stellen. Ja. Uh, nou, de gezinssamenstelling waar ik uit kom is zeg maar een moeder, een vader en drie zonen. Ja. Uh, we zijn alle drie uh, op verschillende dagen geboren. In een totaal verschillende jaar ook. Mm. Maar elk jaar zijn we op dezelfde dag. Op maandag, dinsdag, woensdag. Zijn we jarig. Behalve met een schrikkeljaar. Ja. Hoe kan dat? Is dat toeval, of is daar een rekensommetje voor, een wiskundig rekensommetje? Wa wanneer is je moeder jarig? Uh, die is, ja, iedereen is op dezelfde dag jarig, behalve mijn moeder altijd. <laughs> ja, raar hè? Nee, daar ga dus je verhaal op... al hè? Ja, goed. Wanneer is ja, dus je vader jarig? 31 januari 1943. Oké. Okay. En nou, je broers? 7 maart 1967. 7 maart 67. Hoe heet die broer? Uh, of dat ben je oh, Pieter. Ja, ja, ik ben Fries, dus het zijn allemaal Friese namen. Nou, Rick toch niet? Nee, nee, ja, het is een lang verhaal. Officieel heet ik Hendrik. <laughs> en mijn ouders hebben me Henk genoemd. Maar ik vond tien jaar geleden zelf dat het Rick moest zijn. Dus vanaf die tijd heet ik gewoon Rick, zeg maar. Oké, nou, dat was <laughs> nog best een redelijk te doen verhaal. Oké, okay. we hebben ja, Pieter van 67. En dan hebben we? Andries. Andries. Die is van 31 oktober 1969. Ja. En ik ben volgende week jarig, 25 april uh, 1974. Dus de, dit, jaar, dit jaar is een schikkeljaar, dus we zijn allemaal op andere dagjarig, maar volgend jaar zijn we allemaal weer op een donderdagjarig. <laughs> Dat weet je, je ook nu mijn al. Moeder. Dat weet je Toch? nu al. Ja, ja, ik, ik had toch even gecheckt voordat jullie ging bellen. Ik oh, dacht, ja. ja, het moet ook wel echt... Nee, maar het is echt heel toevallig. Dus als mijn vader op een donderdag, eh, jarig is, dan weet ik dat ik dat jaar ook op een, een jarig ben. Maar is dat is het ieder jaar? Dat is ieder jaar. Dat is een schrikkeljaar. Ja, precies. Dus het is... ik zit Elk jaar. Maar ja. we zijn allemaal verschillende dagen geboren. Vertel nog even iets, dan denk ik heel even na. Ja, raar, hè? Ik, heb ook al, ik, ik denk er al jaren over na. Ik denk, dat kan, is dat nou toeval? Of kun je dat dan ver, ver, verrekenen? Van, uh, ja, een, een week bestaat dus uit zeven dagen. Ja. Nou ja, ik zit, ik zit een beetje te denken dat als je... je, je, je stel dat je... Je bent geboren op een maandag, dan ben, je het jaar, ja. uh, dan ben je het jaar daarna... Ik weet het niet precies hoor, maar dan ben je volgens mij het jaar daarna op een dinsdagjarig en het jaar daarna op een woensdag en het jaar daarna op een donderdag. Of, of terugtellend, ja. dat kan ook. Dat je op een donderdag geboren bent en dan het jaar daarna op een woensdag. Dus dat ja, geldt klopt. gewoon voor jullie alle vier dan. Ja, maar mijn vader, die is in januari jarig. Dus dat is dan altijd voor het schrikkeljaar, wanneer het schrikkeljaar begint, zeg maar. Ja. En wat jij zegt, dat klopt wel, maar dan moet je ook allemaal op diezelfde dag geboren zijn. En dat is niet het geval. Hè? Jullie zijn niet allemaal op een maandag geboren? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, maar nee. dat hoeft ook niet, want het was in verschillende jaren. Kijk, stel, ja. als je, stel jouw vader is op een maandag geboren... en je gaat kijken um, wat dan um, uh, 25 april 43 was, was dan waarschijnlijk ook een maandag. Nee, nee, ze zijn niet op dezelfde dag geboren. Dus mijn vader is niet als hij op maandag is geboren, volgens mij ben ik op een donderdag geboren. Nee, maar als jij ook in 1943 geboren zou zijn, zou je ook op een maandag geboren geweest geworden zijn. In mijn hoofd is het heel logisch. Ja, echt waar? Ja. Ja, echt waar? Alleen je zou denken dat het in een schrikkeljaar dan gaat het opeens veranderen. Ja, en ja. dan is het raar dat het jaar daarna weer allemaal teruggaat naar dezelfde dag. Dat vind ik raar. Ja, ja want het is echt al jarenlang is het zo. Dus nou. ja, ik denk misschien is er een wiskundige of iemand die een rekenwonder is. Die, ja, daar ja, moet een soort volume, een, een formule voor zijn, toch? Ja, ja er is ook zo'n sommetje, het hoorde ik laatst, een sommetje ah. van je geboortedatum. Ja. Dus uh, uh, zeg maar, uh, uh, in jouw geval 74? Ja, klopt. Ja. Plus je leeftijd ja. is altijd 12? Dus dan moet je 74 plus 37... Of is het altijd 112? Op? Nee, ik kom op 114 dan volgens mij. Nee. Even kijken, 74 en 37. Ja, dat is 114. Nee, dat is 111. 111. Ja, maar dat. Oh ja, nou ja, goed. Maar iemand, iemand vertelde me laatst dat rekensommetje, dat moet je dan eigenlijk eind december doen. Want dan ja. is iedereen jarig geweest. En dan ja. is het bij. Jij bent nog niet jarig geweest, maar zodra je jarig bent geweest, gaat het wel op. En dus iedereen deed daar heel verbaasd over. Maar dat is toch heel logisch? Want het is nu 2012. Ja. En 2012, min je leeftijd, is je geboortedatum. Ja, precies. Het, maar hoe zou het reken er zijn dan? Uh. Nou ja, het is als je nog niet jarig bent geweest, dan is het je geboortedatum plus je leeftijd is 11. En als je al wel jarig bent geweest, is het je geboortedatum plus je leeftijd is uh, 112. Dus 111 of 112. Oké. Okay, maar okay. als je dan echt je hele geboortedatum neemt, dus 1971 of 1974 plus 37, kom je gewoon uit op 2000. Elf. Ja, ja. Dus dat is heel logisch. Dat is heel logisch. Dus misschien dat dit eigenlijk ook wel heel logisch is. Ik weet het niet. Misschien nee. is het gewoon heel logisch dat als je allemaal op een maandag geboren bent, dat je dan. Nee, als je allemaal in hetzelfde Opschil jaar op dezelfde dag. dag geboren zou zijn, dan ben je ook altijd op dezelfde dag jarig. Ja, dat denk ik. Dat moet dan wel. Dat moet dan wel. Dat, ja. dan wel, ja. dat heb dat jij net wel. bewezen met je broers en je vader. We zijn toch niet allemaal hetzelfde jaar jaren, zeg maar? Tuurlijk. Oh, niet zo, Iedereen het is in hetzelfde, hetzelfde, ja, hetzelfde, nee, hetzelfde jaar jarig. Nee, sorry. Niet hetzelfde jaar geboren. Ja, ja het, in mijn hoofd is het heel logisch, maar ik heb hulp nodig. Dus als iemand het even in jippie-janneke taal kan uitleggen... 0800-1121. Ja, ik hoop dat je naast zit en dat het heel logisch is, Astrid. Nee, joh, het is, ik neem het je echt niet kwalijk. Nee, ik heb het ook met mijn moeder over gehad, met mijn broers, met de familie. En het is van, ja, iedere keer dezelfde ja, hetzelfde dag. En, en over tien jaar, over twintig jaar, allemaal op de, elke keer op een woensdag, op een donderdag, op een vrijdagjarig. Ja, nou ja, goed. Dus, zijn, het is wel handig. Je weet altijd welke dag je jarig bent. Ja, ja, zodra je vader jarig is, denk je, nou, dan weten we het in ieder geval allemaal voor de rest van het jaar. Ja, alleen het is een beetje sneu van moeder die er altijd buiten valt. Maar jouw moeder is altijd twee dagen eerder jarig, dus dat is ook heel makkelijk ezelsbruggetje dan. Of weet ik veel twee dagen later. Ja, maar het later. veel tel Of je dan een schrikkeljaar hebt of niet, want mijn vader is dan voor die 28 februari jarig en mijn moeder dan weer na die 28 februari. Dus als, als, het, als het schrik... Ja, het is ook raar. 0800 1121. Er belt vast iedere iemand die dat in een heel lang verhaal... heel duidelijk gaat uitleggen. Ik ben heel benieuwd. Okay. Ik ben heel benieuwd. Dag Rick. Nou ja, ik. hartstikke bedankt. Succes. Hoi. Dag. Mark. Hallo. Hallo. Hoi. Ik had een uh, vraag over van... Uh... Je hoort lees je wel eens in de krant. Dat lees je toch vaker dan je, dan je denkt. Dat mensen al een huis hebben gekocht... Uh, in een bocht van een weg... En is er een auto in gereden. Oh, ja, dat is ja, heel niet grappig. Ja. Maar ik, ik moet altijd zo verschrikkelijk lachen als ik dat lees. Jij denkt ja. dat het, waarom kopen mensen steeds een huis in de bocht van de weg? Ja, en, en dan je krijgt de schrik van je leven. Volgens mij raak je dat nooit meer kwijt. Ja. En, en dan heb je de rest van de, de volgende, je hebt natuurlijk alle troepen en de verzekeringsstoestand. Maar daarna kon je nooit meer rustig in dat huis zitten, volgens mij. Nee. En dan moet het, en dan hebben we toch veel meer mensen hebben dat ze door. En, en het gekke is, kijk, als je nou, eerst de, als het huis al stond en daarna is die weg eromheen gekomen, dan kan je nog zeggen van, oké, okay, daar heb je botte pech. Maar anders dan ga je inderdaad dat huis niet kopen. Dus ik vind het, en ik moet er altijd vreselijk om lachen op dat soort dingen. Ja, omdat er nu een heel stel van die gekke vragen werden gesteld. Schoopt, maar ja, maar, maar wat is vinden. nu je vraag, Mark? Eigenlijk wil je gewoon even zeggen, wat is het raar dat mensen toch huizen in bochten kopen? Nee, nee, nee, maar ik wil, Er hebben toch mensen die dat meegemaakt hebben? Je bent op zoek naar mensen die in de bocht van een, hu van een weg wonen en wel eens een auto in de, in de ja, achtertuin bedoel, hebben. als je ge dat meegemaakt, dan schrik je toch nooit meer? Dat is toch te absurd voor woorden, er zijn natuurlijk wel mensen die het overleefd hebben, hoop ik. ik bedoel, ja. En heel veel mensen zullen het ook overleven, die liggen dan uh, zeg maar uh, boven te slapen of achter in, achter in het huis of zo. Dat denk ik ook. Maar ik dus, denk dat dus... die dan ook nu boven liggen te slapen of achter in het huis. Ja, oké, okay, maar er zijn natuurlijk altijd veel nachtluisteraars ook. Dat is waar. Maar hoeveel van de nachtluisteraars wel eens in de bocht van een weg wonen en wel eens een auto in huis gaat? hebben? Ik weet niet of dat percentage zo hoog is. Nee, maar ja, je weet, je weet het niet. Er zijn altijd je weet het wel, niet. wel rare mensen die kunnen reageren, toch? Okay, die, dat, dus, die dat meegemaakt hebben. Of mensen even willen bellen als ze in, een, uh, in, uh, in de bocht van een weg wonen... en wel eens een auto... Uh... Dat lees je echt veel vaker Ja, je uh... leest het ook best wel vaak. Maar ik denk toch niet dat het een echt een landelijk gemiddelde is... dat zo'n indruk maakt dat er nu iemand gaat bellen. Maar je weet het nooit, Mark. Nee, precies. Maar als er al niemand belt die wel eens iets bij Telcel heeft gekocht... Ik moest daar heel verschrikkelijk om lachen. Ik kwam niet meer bij. Het was ook een stukje van Juskevet wat daarover gaat. Hele oude Juskevet kunnen mensen misschien nog terugvinden. Nee, ook een of andere plasticje en dan verbranden ze zich. En heel dom reageren allemaal. Het is echt geweldig. Ja, het is ook... Uh, nou ja, goed. Um, Mark, je weet het niet. Blijf luisteren. Ja. Wie weet belt er iemand die in de bocht van de weg woont... en wel eens een auto in de tuin heeft gehad. Oké. Okay. Dankjewel. Doei, doei. Doeg. Frederik... Ja. Hallo. Dag. Dag. Hoe gaat het? Heb je wel eens uh, een auto uh, je huis binnen zien rijden? Nou, ik uh, ik heb mijn benen wijd gehad en dan kon ik kwam die er net door. Wat? <laughs> dat was een hele rare opmerking. Nee, dat was een klein autootje met een jochje erop. Die reed zo door de door de voordeur van het huis naar binnen. Oh, nu snap ik hem. Oh. Ja. Nou, heel schattig. Goed, waar bel je over? Nee, nee, dat was niet zo erg graf, Maar ik, ik moest alleen maar lachen om de vraag. Nou ja. In de absurditeit. Ik vond het wel erg leuk. Ja, als, als Mark daarmee rondloopt... Ja. Dan ja. moeten we dat... Uh, ja. Maar uh, uh, ik, ik, ik had eigenlijk op, op twee, drie dingen... had ik eigenlijk wel wat antwoord willen geven maar mij. Ik heb... Zo de hele tijd zitten luisteren en, en, uh, uh, en moeten lachen, en, en, nou ja, het was heel leuk. En, en daardoor ben ik wat vergeten. E, waar ik mee wou beginnen, dat was eigenlijk die, uh, uh, ja, die, die, die huizen die daar gebouwd werden, we, uh, worden, waar de, de, uh, het, de heipalen nog staan. Ja. Nou, dat is heel simpel. Oh. Ja, ja ik bedoel, die heipalen, dat zijn die dingetjes die je niet meer ziet wanneer je daar het huis weggesloopt hebt. Je ziet altijd die koppen nog wat. En uh, dat, dat uh, beton wat, uh, wat er dan uh, om afgebroken is, daar zit ook, ook staal in. En uh, dat wordt heel kundig, wordt dat weer... Uh, met ander staal uh, gelast en dan wordt er weer beton in, ingegooid en dan, dan uh, heb je weer een heipaal. Niet? Dus dat is een simpele zaak. Maar heien ze er dan weer een nieuwe paal in? Nee. Of nee, ze gebruiken nee, gewoon nee. de heipaal, die heipaal die weer? Erin zit, die die gaat zo ver dat die op, op, op de harde bodem komt. En, en oh, okay. uh, waarom zou je nou nog weer een nieuwe paal erin heien? Uh, het heeft geen zin, want je, je haalt de, dat hele huis erbovenop, een flat of wat er nog het is, uh, haal je weg. En dan, uh, dan maak je daarna weer een nieuwe bodem ja. Uh, ja, of kelder, wat er dan ook onder is. Niet? De, de heipalen zijn meestal onder een kelder wanneer het een flat is. Uh, en dan... Uh, doe je daar dan een, een nieuwe bodem op uh, maken en uh, vandaar begin je weer verder op te bouwen. Maar die, die heipalen die worden verbonden met die, met die bodem uh, en als ze, als ze een beetje te ver afgebroken afge, uh, zijn dan, dan is toch het, uh, het gewapend uh, staal, dus uh, het is gewapend beton, dan, dan is dat staal is, steekt er toch nog wel uit. En dat, dat uh, splitsen ze aan elkaar of splijsten ze, zeggen ze ook wel. En en dat wordt dan gelast. En, en dan uh, kun je daar uh, weer beton omheen gieten en erin persen. En nou ja, dan heb je weer die heipaal. Maar je haalt dat ding niet helemaal eruit. Of of uh, die haalt er de een naast hij niet. Dat is, dat is onzin. Ja, tenzij het pand dat je neer wil zetten, kleiner of groter moet worden. Ja, nou ja, dan gebruik je ook gebruik van die heipalen die er staan. Uh, als het pand kleiner is, dan staan er een paar heipalen bui buiten het pand. Als het pand groter is, nou, dan maak je er een paar naast. En is er dan ook een uh, landelijk heipaalregistratiekantoor uh, uh, waar alle heipalen geregistreerd worden, of nou, kunnen ze die heel makkelijk? Er zijn voorschriften uh, in, in bepaalde uh, gebieden natuurlijk. Uh, maar eigenlijk ook landelijk, dat de heipalen, uh, die moeten bij een bepaald gewicht, uh, mogen ze zeggen maar, uh, wanneer het een zeer hoog gewicht is, mogen ze uh, uh, twee meter bij twee meter bij twee meter uit elkaar staan. Dan heb je een vierkantje wat twee bij twee bij twee bij twee is tussen. Ja. Uh, nou. Uh, en dan wanneer het een, een kleiner gewicht is, mogen ze wat verder uit elkaar staan. En dat hangt dan ook weer vanaf van, van uh, uh, hoe dik zijn die heipalen, dan mag je ze weer uh, nog verder uit elkaar zetten. Uh, en dan moet je ook de rekening mee houden dat wanneer je uh, dan daarna op de koppen van die heipalen de bodem gaat maken, uh, of het nou de bodem van, van een, een, een huis is of de bodem van een hoog... Uh, uh, uh, hoog gebouw, uh, dan, is het, dan is het lager, dan is het meestal een kelder eronder. Nou, dan, dan kun je dus uh, gewoon, uh, het gaat al, allemaal naar stati uh, statische berekeningen. En het en dus is eigenlijk niet, niet zo gecompliceerd. Maar het, het, hang, het hangt allemaal uh, uh, vast. Het is ook niet overal in het land zijn die palen even lang. Uh, het hangt allemaal ervan af, wat zit er voor bodem onder? Uh, dan wordt er gekeken, hoe, hoe lang moeten we daar naar beneden heien? En uh, dan kan het wel eens zijn dat, uh, dat er, wanneer het een groot gebouw is, dat ze aan het einde van het gebouw dieper moeten heien als vooraan. Ja. Nou, En al die dingen die, die spelen een rol. Nou, duidelijk volgens mij. Het is een simpele zaak, maar ja. goed, dus uh, een beetje mechanica en een beetje statistiek en uh, nou ja. En ik ik kan mooi de vraag van Marianne wegstrepen. Dankjewel. Ja, en uh, oh ja, dat groene spulletje dat was ja. goed zeep, hè? Ja, in de Smurfersnot, hè? In de Smurfersnot. Oh, dat dat was groene zeep. Maar de slijm waar Erik het over heeft, dat was niet gemaakt van zo'n groene zeep. Dat weet ik zeker. Het was niet moe, groene zeep. Nee. Nou, dat weet ik niet. Nee, want het was coherent. Het bleef bij elkaar. Ja, ja. Het viel nooit uit elkaar. Dat had je straks trouwens. Oh, dat viel me ook nog in. Ja, daar heb ik iets nieuws geleerd. Ik hoorde iets van, van, van twee knopen en, en, en, en beren. En dat, die, dat, dat het ongeveer hetzelfde was. Wat? Zeg het nog eens? Nou ja, er was een hele, hele uh, merkwaardige uitspraak. Maar het was wel leuk. Welke... Maar ja, misschien komt het vanavond nog maar een keer. Wat? wat, wat, wat, wat, wat. Knopen en een beer? Ja, de, de, de, je zei opeens iets en dat ging vrij snel. En, en uh, ja, uh, iets, iets met een paar knopen en, en, en die beren die er vonden. Van, uh, die, die wegliepen. En, nou ja. Nee, ik zie te veel beren op de weg. Son, Ik zie te veel beren op de weg. Ja, je ziet te veel beren op de weg, maar wat had het met die knopen te maken? Dat weet ik ook niet. Nou ja, is ook niet zo belangrijk. Nee, is ook niet zo belangrijk. Nou, dankjewel, <laughs> hè? Ja, hele leuke avond nog. Hetzelfde. Doeg! Okay, dag, Hoi! Bye. Ja. 0800-1121. Um, ik zal heel even overzichtje doen, want vooral de appelbomen worden niet over gebeld. Um, appelbomen hebben verticale takken. Daaraan zitten bladknoppen en horizontale, waaraan de fruitknoppen komen. En Adil wil heel graag weten waarom dat is. Um, Adil wil heel graag van mensen horen of ze wel eens iets bij telcel gekocht hebben... en hoe dat bevallen is. Erik wil weten waar dat groene spul waar wij eind jaren 70 mee speelden dat slijm hoe dat ja waar dat van gemaakt was volgens ons heette het ook slijm of slimy 0800 1121 als je dat weet Jan die wil heel graag een website laten maken uh, om mensen die uh, iets over hebben, geld of eten... andere mensen die daar tekort aan hebben, uh, te laten helpen. Dus mocht je daar ideeën voor hebben, bel dan ook even 0800 1121. En hij wil weten waar Sint-Juttemus, de uitdrukking, vandaan komt... Um, en Rick is net als zijn vader en zijn twee broers ieder jaar op dezelfde dagjarig. Dus, uh, nee, dan zeg ik het verkeerd. Maar als zijn vader op een donderdag jarig is, dan zijn zij ook alle drie op een donderdagjarig. Is daar een rekensommetje voor? Of is dat heel natuurlijk? Of is het raar? 0800-1121 En Mark belde net, die wil heel graag verhalen voor horen van mensen die uh, in de bocht van een weg wonen en wel eens een auto in de tuin of in de pui hebben gehad of in de Woonkamer waar een auto zeg maar rechtdoor is gereden, zo het huis binnen. Nou, mocht jij zo iemand zijn, 0800-1121. Kasper. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo. Nou, Astrid, ik heb twee dingen voor je. Nou, kom maar door. Ik heb uh, twee keer in mijn leven heb ik wat gekocht bij Telcel. <laughs> nu al uh, leuk. Ja. Dat is één keertje is dat geweest. Uh, toen kwamen ze met zo'n aanbieding. Dan kon je een uh, krassenopvuller kopen voor je auto. Dat was een soort met lakstift. Ja. Die kon je dan in de kleur van je auto uh, kopen. En die ja. moest je dan over de diepe kras heen doen. En dan vulde die het op. Nou, ik kan je zeggen, dat is perfect spul. Dat is me heel goed bevallen. Eerlijk waar? Ja, werkelijk waar. Wauw. En uh, ik moet er wel bij zeggen, zoals dat de hunnen deden... Uh, echt even met een sleutel uh, over je auto heen gaan... en dan met die lakstift erover heen gaan. Nou, dat werkt niet. Oh. oppervlakkige krassen weghalen, dat, uh, dat werkte gewoon perfect. Dat was gewoon super. Wauw. En uh, ik vraag me dan altijd af... hoe weet je dan dat je precies de goede kleur hebt? Uh, je kan, dat, uh, iedere auto heeft een kleurnummer uh, onder de motorkap staan bij de identificatie. En hebben ze die uh, lakstiften uh, in al die kleuren? Die heb je in alle kleuren, ja. Oh. Ja, dus je geeft de laatste twee, uh, twee cijfers van je, van je lakkleurcode uh, door, zeg maar, die onder je motorkap bij je auto staat. En daarbij uh, zoeken hun dan de, de juiste kleur van, uh, van de lakstift en die wordt dan naar, naar je huis toegestuurd. Wauw, ah, en dat ja. werkt dus. Nou, dat is, uh, het is toch fijn om te horen. Ja. Het tweede wat ik uh, ooit eens mezelf uh, of telcel uh, gekocht heb, dat is, en dat, uh, dat zie je nou af en toe nog wel die reclame. Dat is, een, uh, ja, dat is een soort van vierkantje. Daar schijn je heel snel de muren mee te kunnen verven. Ja, precies. En da, daar zit ook een driehoekje bij, daar kun je in de hoeken ja. uh, heel goed komen. Nou, koop alsjeblieft dat ding niet. Nee, toch, hè? Nee, ja, het, het kan gewoon, echt... het is te mooi om waar te zijn namelijk. Ja, hoe hun dat op televisie doen, ik heb, ik heb er naartoe gebeld, ik heb geschreven. Stuur me alsjeblieft die kerel die dat op televisie ook doet, <laughs> of die vrouw, wat. Hoe jullie dat doen, ik krijg het gewoon niet voor mekaar. Ja, ik krijg het voor mekaar. Dan moet ik dat ding helemaal niet over die roller heen halen in die emmen. Maar gewoon in de verf dompelen en gelijk op een muur kwakken. Dan krijg ik een, een dichte streep. En anders is het gewoon helemaal open. Dan krijg ik, dan, nou, ik ben gewoon langer bezig dan dat ik met een roller uh, aan de gang ben. Ja, toch hè? Jammer. Maar gelukkig, maar gelukkig hebben ze wel de, de, de service van uh, als het niet werkt, uh, niet goed geld terug. En dan kun je het terugsturen en dan krijg je hier geld terug. Dus, uh, maar jij hebt zijn, het, heb zo, je het teruggestuurd? met Ik het, heb het teruggestuurd en ik heb netjes mijn aankoopbedrag uh, teruggekregen. Oh, ja. nou, dat vind ik ja. toch ook al een uh, stukje service. Ja, absoluut. absoluut. Dus, uh, maar over die... Ja. Over die, uh, die, die, die, die, die, uh, die krassen opvullen, daar ben ik gewoon heel erg tevreden over. Maar jij zit dan ook s'nachts te kijken en denkt: hé, hey, dat is handig? Uh, ja, want ik, ik werk door de week, werk ik hele week werk hele weken s'nachts. Ja. En uh, ik begin s'avonds om 7 uur, ik ben morgens om 9 uur ben ik klaar. En dan, ja, als je dan de weekend thuis bent, zaterdag en zondag, dan kun uh, ja, je wel om 11 uur naar je bed toe gaan, maar dan slaap je toch niet. Dus, ja, ...automatisch ga je naar televisie kijken en ja, daar zie je die offset zie je wel eens voorbij komen. Nou, daar zit wat in. Nou, het is uh, uh, verhelderend voor zowel Adil als voor mij, denk ik. Ja. Ja. En mijn tweede ding was die meneer van die website uh, bouwen. Ja. Uh, ik vind het een heel, uh, heel goed uh, ja, eigenlijk wel een goed, uh, goed idee. Dat, uh, ik heb zoiets van ja, dat ik er zelf er eigenlijk niet voor opgekomen ben. <laughs> en ik wil hem eigenlijk best wel helpen met een uh, met een website bouwen. Want in mijn vrije tijd uh, bouw ik zelf namelijk websites, ook voor mijn baas. En, uh, en ja, zo'n website in elkaar zetten is ongeveer uh, vier weken werken en je hebt zoiets draaien. Maar ga je er dan vier weken aan werken? Uh, in, in, in de weekenden kan ik daar uh, rustig voor hem, uh, wil ik daar uh, mijn steentje aan bijdragen. Nou, wat lief zeg. Kijk, hij, hij zal zelf ook een steentje bij moeten dragen, ja. door, uh, door wat, hij, uh, wat hij eigenlijk precies wil. En uh, kijk, het moet ook niet te commercieel worden natuurlijk, want dan krijg je namelijk weer te maken met dat je bepaalde inkomstenderving uh, krijgt. En dan krijg je weer problemen met, met de belasting. Hij zou als eerste zou zijn eigen moeten, moeten aanmelden als, uh, bij wijze van als een, als een goed doel. Ja. Dat die... Uh, dat oh, die dat sowieso, wordt nog een hele uh, toestand. Uh, ja, hij moet zijn eigen... Kijk, de voedselbanken ook. Dat is allemaal door vrijwilligers is dat in elkaar gezet. Daar wordt 0,0% uh, aan verdiend. Maar de eigenaar van de voedselbank is wel verplicht... om zijn eigen te registreren bij, uh, bij de KM Verkoophandel. Uh, in verband met, uh, ja, met bedrijfsmatige voering die, uh, die je dan voert. En nou, dat is met, met, met zulke websites uh, is dat precies hetzelfde. Nou Kasper, wat ik doe, ik, um, uh, uh, ik ga jou en Jan met elkaar in contact brengen. Ja, lijkt me hartstikke leuk. En dan sturen jullie me even een mailtje als er iets uit, uit voortkomt, want dan ja. kunnen we het op de radio een beetje promoten. Ja, dat, uh, dat lijkt, me, lijkt me wel leuk, want ik bedoel, er is meer armoede in Nederland dan, uh, dan menigeen uh, denkt... En uh, ja, kijk, het wordt alleen maar erger en erger. Dat hoor je op het nieuws ook. En er komen steeds meer mensen in het probleem. En dan denk ik van ja, vroeger, uh, wat ik dan van mijn ouders gehoord heb, uh, was uh, vroeger za zat iedereen in een volksbuurtje nog lekker buiten uh, voor de deur en het was een bakje koffie drinken bij elkaar. Maar tegenwoordig heb je dat gewoon ook niet meer. En dan denk ik van ja, misschien dat je op zo'n manier een beetje, uh, ja, de, de, de, de, de vredelievenheid van de uh, mensen mensen terug uh, kan krijgen. En kijk, er zullen ook vast mensen zijn die zeggen van ja, nou ja, ik vind het uh, tien keer niks. Maar die er toch een steentje aan bij willen dragen, maar dan op anonieme basis. Kijk, en ja, dat zou ook heel mooi wezen natuurlijk. Ja, nee, ik vind het, het klinkt allemaal prachtig. Dus ik, ik hoop dat jullie uh, daar iets in kunnen doen. En als zich meer mensen bellen, we maken er gewoon een heel groepje van... Ja, natuurlijk. en uh, Kijk, hoe meer hulp, uh, hoe eerder het zoiets van de grond, uh, grond af kan uh, zijn. En natuurlijk uiteraard mensen die zelf eigenlijk ook uh, in de problemen zitten, die ook afhankelijk bewijsbreken zijn van voedselbankhulp, uh, die zouden bijvoorbeeld ook contact op kunnen nemen. En misschien hebben die hun ook ideeën, omdat hun uh, op die bepaalde armoedegrens leven... Uh, nou, ik hoor aangeven. het al. Dit wordt een projectgroepje. Ja. Verzin even een naam voor het project en mail me even. Hou me op de hoogte. Ik ga, ik ga jullie met elkaar in contact brengen. En als meer mensen willen meewerken aan het idee van Jan om een soort website te beginnen. Waardoor mensen die het niet zo breed hebben, spulletjes of eten kunnen krijgen van mensen die wat over hebben. Nou 0800 1121 of een Dank Omroepmax.nl. Dankjewel, Casper. Hey, jij ook bedankt, Afrit. Goeienacht. Oké. Okay.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 Birdie, 15 jaar en binnenkort wordt ze 16. En het liedje heet, People Help the People. En daar moest ik even aan denken toen ik het verhaal van Kasper hoorde, die Jan graag wil helpen. En Jan wil weer graag mensen helpen die het niet zo goed hebben om uh, voedsel en uh, spulletjes te krijgen. En daar graag een website voor maken waarop uh, mensen iets aan kunnen bieden. Of ook mensen natuurlijk iets kunnen vragen wat ze nodig hebben. 080121 of Nachtzuster. omroepmax.nl als je Jan en Casper wilt helpen bij het hele gebeuren. Verder de rekensom van Rick, die altijd op dezelfde dagjarig is als zijn vader en zijn broers. En uh, of dat logisch is of is daar een rekensommetje voor. Mark die wil weten of uh, uh, er iemand is die wel eens een auto zijn huis heeft uh, zien binnenrijden, horen binnenrijden. Of in ieder geval een auto dus in de woonkamer heeft. Uh, uh, gehad omdat diegene in de bocht van een weg woonde. Erik is op zoek naar het slijm uit uh, de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80 volgens mij, van dat groene spul dat je tussen je vingers door kon laten lopen. Hij wil graag weten waar dat van gemaakt was. Het was speelgoed natuurlijk. Adeel zoekt nog ervaringen van mensen die wel eens iets bij Telcel hebben gekocht. En Ad met het verhaal over de appelbomen heeft nog geen antwoord. Waarom dragen de verticale takken van appelbomen bladknoppen... en de horizontale fruitknoppen? 0800 1121 Doortje? Met, uh, ja, met Doortje. Hallo. Hallo. Hi, hallo. Waar belde je ja. over? Over BTW. Oh. een heel ander onderwerp. Ja, something entirely different. Ik was helemaal onder de indruk over uh, die site en zo. Ja, lief, maar, hè? Maar af en toe dan uh, raken mijn hersen in de knoop... Dan de, de, de, de btw, wat het nut is van btw. Als je iets koopt, betaal je btw. Als je iets verkoopt, dan reken je btw bij een ander. En dat mag je dan ook weer aftrekken. Ja. En dan zijn er zijn ook nog verschillende tarieven. Ja. Maar hè, dat, dat brood van wat bij die chauffeur in de auto lag, bijvoorbeeld, dat koop jij aan de toonbank en jij betaalt er btw over. Maar de bakker, die moet... Dat weer afdragen. Ja. Maar de producten die hij daarvoor inkoopt... Mag hij weer, uh, moet hij weer betalen. En zo wordt een hele keten... van btw en btw en btw... dat ja. er met een boer op het land... die graag inkoopt enzovoort. Ja. En daar begrijp ik niets van. En, en wat is hetgene wat je niet begrijpt? Nou, wat, wat, dat, dat die hele keten van btw betalen en weer in rekening brengen en af mogen dragen... en wat het nut daarvan is. Oké, okay, dus, maar eigenlijk wil je graag weten... wanneer BTW geld oplevert voor het, voor, uh, het nou, Rijk? De, het enige wat ik weet is dat je als consument... altijd betaalt en altijd klos bent. <lacht> ja. Wij zijn het eindproduct, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Maar, maar al die ja. andere stapjes daartussenin, ja. dan heb ik het idee dat je wordt... Ik, over dat broodje wat je dan uiteindelijk aan de telefoon, aan de toonbank koopt... hoe ja. vaak is daar btw overheen gegaan? Ja, begrijp ja. Wat ik, ja ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja, dan krijg ik echt een kronkels van. Ja. <laughs> daar zit ik zo vaak over. Nou, niet zo heel vaak. Maar af en toe dan begin ik daarover na te denken en ik kom er niet uit. Nou, je vraagt je wel af. Stel, je koopt een broodje van 1,35 euro. Een brood dan. Ja. Stel, je vraagt je wel af of de hele papierwinkel en de toestanden... die leidt tot het bedrag aan BTW dat je daarover betaalt... of dat of niet, of de, de hele papierwinkel en de administratie en de registratie... niet meer geld ja. kost dan dat het uiteindelijk ja. oplevert. Ja, nou, dat, dat bedoel ik. Ja. En er zijn er in die schakel, wij betalen dan uiteindelijk 19% op dit moment geloof ik. En, maar dan zitten daar ook schakeltjes tussen. Want, want bijvoorbeeld die boer die het een graan koopt... Dat zijn maar bedragen van 6% bijvoorbeeld. Ja. He, dus en nou ja, en dan van het dat afdragen en in rekening brengen, en bijvoorbeeld die, hij moet de chauffeur inhuren om de dood weer weg te brengen, dat, dat gaat ook nog weer eens btw heen en weer. <lacht> nou, snap je wat ik doe? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. mooie vraag. Ja. Dus we hebben eigenlijk gewoon een btw-deskundige -desk nodig. Ja, zoiets. Als die dat inderdaad in Jip en Janneke taal kan uitleggen. Dat is altijd fijn. <lacht> mensen die in Jip en Janneke taal spreken. Dat is altijd prettig. Ja, want ik heb geen economie gestudeerd. Nee, dus het moet heel eenvoudig. Nou ja. Zo eenvoudig ook weer niet. <lacht> Zo nee. eenvoudig hoeft het nou ook nee, niet. Nee, maar... maar even, even, maar even maar door de iets... Maar vraag, stel je ook terecht van... Wat is het nuttig in godsnaam van? Ja. <lacht> zeg, um, gaat het goed? Nou... Even een slokje water. Ja, heel verstandig. Nou ja, eigenlijk kunnen we ook wel ophangen, want je vraag is volstrekt duidelijk. Dacht ik. Ik ga mijn ik best ben... doen. En ik wens een heel succes met hun website. Ja, lieve. Nou ja, ik ook. Ja. Dankjewel, Doortje, voor je vraag. Oké, okay. wel. Dankjewel, hoi. 0800 -1 -1 -1. Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik, ik, ik wil eerst um, een mopje vertellen. Oh. Um, ja, een leuk mopje. Oké. Okay. Um, uh, er, er is een klein dorpje in België. Ja. En uh, dit is uh, echt gebeurd. Uh, Belgen moppen die... die de, de leukste Belgemoppen zijn moppen die echt gebeurd zijn. Oh. Het um, dus ja. is in Nazaret, Ja. een klein dorpje in België. Ja. Uh, vak bij Oudenaarden. En um, daar woonde een, een, een, een, een kennis... Uh, uh, van mijn toenmalige schoonfamilie En die woonden op de hoek uh, vlakbij een afslag. En in België zijn afslagen altijd op het laatste moment zijn die aangegeven. Ja. En ze woonden daar hartstikke leuk. En uh, dat ging voor vijf, zes jaar ging dat fantastisch goed. Ja. Totdat er een auto letterlijk de woonkamer binnen kwam rijden. Het gebeurt, hè? Het gebeurt. Ja. Het gebeurt echt. Ja. Um, dan denk je na nou één keer zo van oké, okay, goed, ik wil uh, verzinningsverstanders uh, verstandig, laat laten gemeente uitdrukken, laten de, de, de, de, de bewijzering voor, uh, voor de afslag, laat dat tot verder opzetten. Um, maar in België is dat een beetje raar. Dat, dat, dat vinden ze eng om die bewijzering uh, zo ver vooraf neer te zetten. Want dan gaan mensen afremmen. Oh. Ik weet niet dat het niet hederachtig is. Maar, maar dat moet je dus niet. Ja. Nee, heel even. Ik belt het alleen, over en een minuut komt het nieuws erin. Oh, 3,5 minuut? Ja. Oké. Okay. Um, toen dachten ze bij zichzelf van, weet je wat, als ze nou bomen planten, om ze tegen te houden, ja. dat, lijkt dat lijkt me misschien verstandig. Ja. Dat hebben ze gedaan, ze hebben een paar boompjes gekocht van één jaar oud. Oh. Dat hielp niet, nee. Tweede keer een auto erin. Ja. Toen besloten ze om uh, een paar betonblokken neer te leggen. Ja. Alleen die betonblokken die ze hadden neergelegd, die ja. waren niet veel hoger dan 20 centimeter. Dus die stuiden over de betonblokken heen, okay. en tegen het huis aan, gelukkig niet erin. Er is niemand heeft er gewond geraakt nee. okay. um, in de tussentijd. En bij de laatste uh, aanpassing die ze gedaan hebben, zijn de betonblokken wat hoger zijn, uh, zijn gebeurd. Het is vier keer op een reis <lacht> dat gebeurt in Nazareth. <lacht> dit is niet verzonnen, dit is echt waar. Um, en die de, mensen goed, bleven daar gewoon wonen? Ze bleven er gewoon wonen, want ja. ze hadden daar een fantastisch huis, hadden ze daar staan, weliswaar, met wat aanpassingen. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ze bleven daar wonen. Dus ja, het gebeurt. Het ja. gebeurt. En het is, het is een, een belachelijke situatie. Ja, ongelofelijke, um, Ja. ja. Um, nou hoorde ik ook dat jij een projectgroepje aan het opstarten was. Ja, klopt. Um, ja, um, je hebt helemaal gelijk. Er zijn een aantal beren op de weg. En uh, daar moet gewoon goed rekening mee gehouden worden. Um, dat het uitspreidt als een olievlek en, en, dan, en dan, uh, dat de bekendheid van de website zichzelf gaat dragen. Nee, er gaat stinkend veel tijd en energie gaat erin zitten. Ja. Um, uh, dat je het, dat je het uh, moet gaan neerzetten als een, als een stichting... met een non-profit uh, uh, label eraan vast. Niet nodig. Ik bedoel, uh, een, een, een particulier, uh, een, een rechtspersoon... Wat, welke vorm dan ook, die mag gewoon rustig zo'n site neerzetten. Ook met steun van andere bedrijven. Oh. Maar zo, zodra het handel wordt, zodra je dus geld gaat verdienen, schuiven... Nee, uh, gaat schuiven, ja. Ja, nee, gaat schuiven oh. zeg maar, van de ene plek naar de andere plek... dan... Mm moet je op dat moment wel rekening gaan houden met de belastingdienst. En dan wordt er op een gegeven moment gevraagd van... goh, hoe zit dat met de btw? En dan komen we bij het laatste stukje. Ja. <laughs> het, volgens mij alles heb ik wel gehad. Ja, keurig. Um, en dat is op het moment dat je een dienst verleent... op het moment dat je iets doet met een product... waar jij zelf geld over verdient... wordt daar belasting over geheven. Wordt daar dus btw over geheven. Dus op het moment dat... Um, ik naar de bakker toe ga, dan ben ik de laatste die BTW uh, moet betalen over het product heen. Maar dat is omdat de prijs omhoog is gegaan omdat de bakker een handeling heeft uitgevoerd. Ja. Wat heeft de bakker gedaan? Die heeft het brood gebakken? Dus de prijs van de, de, de, de, de goederen die hij nodig heeft, die zijn dus op dat moment zijn dus groter geworden. Dus hij koopt in uh, kilo meel, ja. uh, kilo gist, uh, allemaal. Het dat is soort waardevoller zaken. geworden. Ja, nog het 40 seconden, geworden. mark. Het is waardevoller geworden. Ja. Dus met andere woorden, op het moment dat de waarde stijgt... of dat je het verkoopt, wordt er dus btw overgeheven. En als je het als handelaar dus goed doet, ja. dan kan je op die manier verder. Nou, ik hoop dat het duidelijk is bij Doortje. Maar zo niet. Blijf gewoon bellen 0800 1121. Dank je wel, Mark, voor je bijdrage. Hey, ik wil best helpen, hoor. Ik wil best helpen met de website, hoor. Echt waar. Oké, okay. ga ik jou maken. ook nog doorverbinden met Jan en Casper? Wie weet... Oké. Okay. Nou ja, je, het, het is toch wat proberen waard. En als je altijd maar zegt het kan niet, dan wordt het ook nooit wat. Dankjewel, Mark. En blijf iedereen bellen 0800 1121.